Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In een persoonlijke toespraak heeft koning Willem-Alexander excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Bij de herdenking van het afschaffen van de slavernij in het Oosterpark in Amsterdam... sprak hij over de betrokkenheid van het Huis van Oranje bij de slavernij. Naar de rol van de Oranjes wordt nog onderzoek gedaan. Maar Willem-Alexander zei al wel dat zijn voorouders hebben nagelaten te handelen. Daarvoor vroeg hij vergiffenis. De koning vroeg mensen verder om hun hart open te stellen voor de ander en te blijven herdenken. De Franse president Macron heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd... vanwege de rellen in zijn land. Al dagen is het zeer onrustig na de dood van de 17-jarige Nahel... die in een voorstad van Parijs werd doodgeschoten door een politieagent. In heel het land werden vannacht meer dan 1300 mensen opgepakt. De Duitse president Steinmeier laat weten dat Macron hem heeft gevraagd... om het staatsbezoek uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. De Nederlandse autocoureur Dilano van het Hof is bij een crash om het leven gekomen. De 18-jarige coureur uit Dordrecht deed mee aan een wedstrijd op het circuit van Spa in België. Hij raakte de controle kwijt op het vochtige circuit en werd hard geraakt door een andere coureur. Van het Hof reed voor het Nederlandse team van MP Motorsport. SP-Kamerlid Renske Leijten verlaat de Tweede Kamer. Leijten zei op de partijraad van de SP dat het na bijna 17 jaar in de Kamer genoeg is... en dat ze weer de echte samenleving wil opzoeken. Leijten voerde in de Kamer vooral het woord over zorgkwesties. Samen met collega-Kamerleden Omtzigt en Azarkan legden ze het toeslagenschandaal bloot. SP-leider Marijnissen noemt Leijten een echte stem van de mensen en voor iedereen benaderbaar. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het in het westen droog. Verder in het oosten kan er nog wel wat regen of motregen vallen. Het wordt een graad of 20. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzonderheden reden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie...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 Die heel bekend werd met uh, Take On Me. En dit was uh, ook een grote hit van ze. Je hoorde Aha en uh, Tachi aan het begin van het uh, tweede uur uh, van dit programma, Benno. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Ja, we zijn er nog uh, twee uur. Lekker. Gezellig, ja. We hebben de Tour de France uh, aanstaan, want uh, ja, oh, die is ja. inmiddels uh, begonnen. We oh, zijn weer aan het sprinten. Ja, Belbao uh, staat vandaag uh, op de etappe, de eerste etappe. Die wordt uh, verreden in uh, Spanje. Ja, ja. De eerste twee etappes uh, trouwens. En, uh, ja, nou ja, dat gaan we een beetje in de gaten houden. Verder hebben we de haltestraat die gaat dicht zometeen om vijf uur. Oh, done. Mag je alleen nog op de fiets naar binnen. Van vijf tot twee, tot he? 2 is het gesloten. Ja, ja, ja. De hele zomer lang. Zo. Duurt tot 10 september. Ja. Dat betekent meer gelegenheid voor de horeca om leuke terrassen uit te breiden en dat soort dingen. Ja, dat is ook wel nodig ook. Een beetje wandelstraat. Ja, Gezellig. Precies. Oké, okay, nou, in dit uur uh, gaan wij praten met Jan-Willem te Gussinklo, oman. En um, Jan-Willem, die is, uh, hoort bij, of is, ik ben niet precies woordvoerder in ieder geval, vandaag bij van de watersportvereniging Zandvoort. Want volgende week om deze tijd hebben we de NAM en REM race. En dat uh, gaat natuurlijk, uh, dat is altijd een... Een behoorlijk spektakel. En voor de laatste nieuwtjes gaan we praten met Jan Willem. Want er is wel weer dag, de, dergelijk degelijk, degelijk nieuws. Is dat brengen nou we altijd, toch? en R, R meer of minder, dat doet er niet toe. Maar um, we gaan het natuurlijk wel eens over deze, even kijken, deze race... die al meer dan 50, 40, jaar, sorry, 40 jaar wordt georganiseerd. Dat is toch wel weer bijzonder. Goed, en natuurlijk uh, de evenementenagenda. We gaan eens kijken wat er allemaal te doen valt. En het laatste nieuws natuurlijk. Zeker, dat gaan we doen in uh, dit uur, Zandvoort uh, op zaterdag. Nou, het zonnetje schijnt niet, hè, maar het klaart wel een beetje op, gelukkig uh, hier in Zandvoort. En dat betekent dat we het net doen alsof het zonnetje schijnt. Uh, Benno, we Zo gaan nu uh, even gezellig uh, zomers hitte in Gooien. Waaronder deze van Ten Sisi. walking down the street.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 Het was uh, The President and you're gonna like it. Ja, er gebeurt heel wat uh, op het water. Of viel het uh, mee, wat Want uh, je had een bericht uh, bij 1 en 2 ontvangen dat er wat uh, op het water aan de hand was. Ja, we hebben een de. Uh, hoe heet het? De. Uh, ik moet even zoeken naar woorden. Uh, er was een incident in de, op het water. Ja, vanmiddag om uh, even kijken. 10 voor 1 werd het gemeld door een persalarm. Ja, die gaan gewoon door hoor. Dat is. Uh, dat gedoe, dat speelt allemaal niet. En uh, dat persalarm, dat, uh, nou, daar, uh, de, daarvoor werden natuurlijk al de nodige... Troepen, hulptroepen uh, gestuurd door uh, twee ambulances uiteindelijk. De trauma heli werd naar uh, Zandvoort gestuurd. En natuurlijk onze eigen vrienden van de reddingsbrigade Zandvoort en Bloemendaal. En wat was er aan de hand? Ja, er was een server in de problemen ge uh, gekomen. Omdat hij al erg uh, vermoeid was. En um, die werd door de reddingsbrigade van Zandvoort uit het water gehaald. Maar er was een Duitse meneer en die zit in de heel hoog... En die zit ook bij een reddingsbrigade, maar daar in Duitsland. En die, ja, die heeft toch wel aardig ogen voor het water. En die dacht dat er nog een surfer in de problemen was. Dus van daaruit ging de reddingsbrigade Zandvoort opschalen. Met, uh, met bloemendaal erbij. En uh, uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn. Dus het is allemaal met een sisser afgelopen. De server die uit water is gehaald... die uh, is nagekeken door de ambulance dienst... en hoeft er verder geen actie te worden ondernomen. Nou, gelukkig Benno. Ondertussen zit ik ook naar de, naar de radar te kijken. En ik ja? zie dat er op dit moment een... Uh... Zoekactie gaande is voor de kust van Katwijk. Okay. Daar is een kustwachtvliegtuig. Die is daar heel veel rondjes aan het cirkelen. Yeah. En vliegtuig nummer 2 is ook op weg van de kustwacht naar dat gebied voor Katwijk. Die is cool. daar bijna gearriveerd. Yeah. Die vliegt nu ter hoogte van Noordwijk. En die is er dadelijk in Katwijk gearriveerd. Dus twee vliegtuigen van de kustwacht met een... Zoekactie in Katwijk. So. Wat het verhaal erachter is, uh, ja. dat weten we verder nog niet. Mocht er nieuws over komen, dan hoor je dat ook bij ons. Vanzelfsprekend. Zeker. Nou, leer een lekkere strandplaats. Hier is Pino Di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 Leidende, attento lei, lunga la sallei, ti farà girare il mondo senza avere mai. Le cose che pretendi e scusa in fondo, scusa tu che dai. Ho un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata, ma guardatelo, guardatelo bloccata, carezzata sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una printata, oh yeah. Si dice così, no? E poi che idea. Ha vale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea, ha vale idea? En in een ander no, zoals een andere kant een idea, kant op dat is een andere vale kant op idea, En dat is een andere kant op een andere kant op gaat. En dat is een andere kant op gaat. Maar атив gas ия Zo zie je maar weer, Benno. We zitten bovenop het uh, nieuws. Ja. Maar uh, ja, daar kom je ook uh, op een gegeven moment uh, bij een evenement uit uh, in uh, Katwijk. Ja. Daar zijn al die vliegtuigen voor. Ja. Uh, Want, uh, wat is daar aan al? Nou ja, we zullen het even toelichten. We waren natuurlijk bezig met uh, de reddingsactie van de server hier in Zandvoort. En uh, toen zat jij, erop uh, te kijken op... Uh, hoe de vliegen, de helikopters en vliegtuigen het doen. En toen zag je ineens twee vliegtuigen bij Katwijk en Zee. En dan denk je: oh, allemaal rondjes vliegen. allemaal ja. rondjes vliegen. Dus uh, huppet, ik gelijk de, de persvoorlichter van de kust van gebeld. En die zegt: uh, Ja, er is een, uh, een evenement aan de gang. En het uh, zogenaamde internationaal search and rescue event van SAR. In Kortwijk is er aan de, is alleen vandaag. En uh, samen natuurlijk met de reddingsbrigade, de KNRM, de politie... en de brandweer en de ambulance diensten, al daar... Dus, ja, maar niet één vliegtuig, maar twee vliegtuigen Ja, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nee, dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus vandaar ook actie. Ja, wij waren gelijk super alert. Zeker. Nou ja, als er wat gebeurt, dan hoor je het eerste hier uiteraard bij de Sanforse Radio. Zometeen meteen evenementen, Benno. Ja, ja. Zijn er genoeg, hè? Zat. Zat. man, dan mag jij de evenementen doen. Ja. En dan hou ik wel even mijn mond. Komt toch niks eruit. ja. Hier is uh, lekkere muziek uit de jaren 80. De dames van The de Three Degrees met The Heaven I Need. De ladies uh, nog een keer. De three crease en uh, the heaven I need. Het is half vier geweest. Tijd voor de evenementen, Benno. Ja, en uh, we gaan even naar het circuit. Daar is uh, Spectacolo Sportivo aan de gang. Uh, dat duurt het hele weekend. Het is een autosport evenement natuurlijk van de stichting Club van Alfa Romea bezitters. En jaarlijks uh, komen zij met een grootschalig clubweekend op ons eigen Hartford circuitje. En dit wordt, eens even kijken, 2023 is de 25e editie alweer van Spectacolo Sportivo. En dat belooft een groot spektakel te worden, zo schrijven ze zelf. En de club races kunnen clubleden kunnen gedurende dit weekend lekker racen, vrijrijden, circuittraining krijgen... Enzovoorts enzovoorts. En natuurlijk lekker pasta eten en een Italiaans uh, drankje nuttigen. En dus dat is allemaal uh, toppie. En daarna, ja, dan wordt het er toch wel wat uh, rustiger op het circuit. Eens even kijken wat we dan uh, nog, nog andere evenementen krijgen. Uh, volgend weekend, D, uh, DNRT Sprint Race Weekend. Dat gaat dan volgend weekend uh, gebeuren. En de Dutch National Raceteam, dat is begonnen ooit als raceteam... maar is inmiddels een organiserend orgaan achter de amateur raceport geworden. En dus even kijken, en volgend weekend komen ze daar natuurlijk allemaal gezellig racen... en een hapje en een drankje nuttigen... Dan um, kijken we door in de maand. En dat uh, ze dan hebben we nog op een uh, Sandford Summer Trophy. Daar gaan we het natuurlijk ook nog later over hebben. Waarin is de combinatie van modern en historisch: van tourwagen en formulewagens. En dan uh, heb ik het over. Uh, Even kijken, 14 tot en met 16 juli. Dan een heel ander evenementje, dat gaat over vleermuizen. Ben je bang voor vleermuizen, erop? Uh, ik heb ze nog nooit uh, in uh, echt uh, gezien. Oké, okay, ja, dat gaat ook heel lastig, want ze gaan zo ontzettend snel. Maar goed, er is een, uh, een excursie, een CQ lezing is er. Uh, even kijken, maandagavond 10 juli. Een boeiende presentatie in het gemeentehuis van Bloemendaal. En dat gaat over vleermuizen. Vleermuizen zijn intrigerend, mysterieus en de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Uh, wil je er meer over weten, dan moet je je even aanmelden bij het uh, even kijken uh, bij wie kan dat. Nou ja, bij het uh, IVN Natuureducaties Educatie Zuid-Kermeland. Um, daar kan je terecht en de bijeenkomst is van half acht tot negen uur. En je kan gewoon uh, even kijken, een binnenlopen vanaf 7 uur tijdens de bijeenkomst kom je meer te weten over de soorten vleermuizen die we in de regio hebben. En hoe ze leven, hun levenscyclus door het jaar heen. Wat ze eten en hoe ze zich voortplanten en veel meer. Even kijken. Uh... Uh, ook krijgt u informatie over de opgerichte Vleermuiswerkgroep zuid Kennemerland. Deze heeft als doel Thijsers Hof, IVN zuid Kennemerland, Vrienden van de Bloemendaalse Bos, Gemeente Bloemendaal, Bioteam Bloemendaal. Oh, dat zijn allemaal sponsors en mensen die in die werkgroep zitten. Ik wens je heel veel plezier met de Vleermuizen. Jazeker. Op uh, 10 juli. En uh, ze zitten ook uh, in uh, Zandvoort. Ja, Want dus we, we hebben vanmorgen Ronald uh, Cassé hebben we in de uitzending gehad. Ja. Bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Die is, ja. En ze hebben vleermuisonderzoeken. Hebben ze nu bij uh, Manese Oké. Okay. Weet je wel, die Manege ja. die sinds uh, kort uh, dicht is en waar ze woningen willen ja. gaan bouwen. En bij Gebouwde Krocht. Okay. Ook daar uh, zitten de vleermuizen uh, lekker. Uh, ja, uh, die hebben daar plaatsgenomen. Ja, dat verbaast me niks. Nee, dus uh, en dat uh, wordt allemaal onderzocht, want. Uh zij zou ook nog beschermd, volgens mij wel. Jazeker. Ja, zeker. Uh... Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Dat dus, uh, komt dan, niet dan in een vleermuis. Dat kunnen ze straks niet bouwen. Nee, <laughs> oh jee, Oh jee, oh jee. Oh, jee. Ja, dat Krijgen een... we dat weer? Men, menig... We hebben geen stikstof, hebben we een Je... vleermuis. Ja, menig klusje wordt uh, daarom stilgelegd. Ja, ja, dat is vreselijk. Nou ja, in ieder geval de excursie. Wanneer is die nog uh, even één keer? Uh, nou, dat is een, dus een presentatie. CQ-voorlichting uh, uh, is uh, 10 juli. 10 juli. Ja, ja, ja. ja. Je hebt nog even de tijd. Maar ja, misschien moet je dus uh, opgeven enzovoorts. Dus dan kan je dat alvast in je agenda zetten. Zometeen een rondje rem, want uh, ja. dat komt daar volgende week weer aan. Maar er is twee platen achter elkaar, waaronder deze van uh, Van Morrison. jumpin' in the misty morning fog with all oh, our hearts a thumping. you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl, and whatever happened, the Tuesday and so slow, gone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 We are to say the la la la la la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 Tu es à t'a fait pour un flirt avec toi je pourrais me pour un seul baiser volé, pour un flirt. Veux-tu un petit tour un petit jour on entre dehors un petit tour un petit jour on entre dehors Calimir un peu pour un fleur avec toi, je ferai des folies pour arriver dans ton lit Pour un fleuve avec toi Un petit jour Un petit jour entre tes bras Petit touw, oh petit jou, entre tes lames Nou, vandaag de eerste dag van de Tour de France, dus uh, lekkere Franstalige muziek zo op de radio. Zo dadelijk gaan we het hebben over uh, Rondje Rem, want dat gaat er volgende week uh, weer uh, aankomen. En het applaus uh, gaat maar door, uh, Benno. En uh, ja, uh, dus uh, gaan we spreken met wie? Met uh, Jan Willem. Jan Willem, en hij is uh, van uh, de Zandvoortse uh, watersportvereniging. Ja, klopt, ja. En uh, ja, die organiseren al meer dan 40 jaar dat uh, rondje REM. En ja. uh, zo dadelijk gaat hij daar alles over vertellen. Maar eerst deze. Bienvenue, c'est zo. De etappe van de Tour de France 2023. Dus uh, ja, wat vooralstalige muziek uh, kan uh, geen kwaad, Benno. Nee, zeker Paradis. Ja, ik heb een beetje last van mijn stem. Dus, nou, dat uh, geeft niks, jongen. Nee, neem niks jij het niks. maar even over. Ja, het is vandaag uh, Kotti dag En wat dat betekent, ketenen voorbroken. Dat is wel uh, mooi uh, zo. En uh, zo heet deze dag uh, waarop in Nederland... elk jaar op 1 juli de slavernij herdacht wordt... en de vrijheid gevierd. Ongeveer 150 jaar geleden kwam er een einde aan de slavernij in Suriname... en de Nederlandse tillen uh, die doen allemaal nog koloniën van Nederland warm. Het is vandaag ook de dag van de komkommer, uh, uh, Rob. En dat zal je denken, nou komkommers... Um, maar dat is toch wel iets wat al 3000 jaar gegeten wordt door de mensen. Dat, ja, dat is ongelooflijk. En dat werd uh, in ieder geval geteeld in China en Nepal... En uh, Marco Polo die nam de plant mee naar Europa. En tot op de dag van vandaag. We kunnen het niet aanslepen. En wordt het allemaal nog gegeten is het waanzinnig populair. Overal ter wereld, behalve in Afrika, wordt komkommer gegeten. Uh, Lekker met zo'n dipsausje erbij. Ja, ja, ja, heerlijk. Weet, dat, of een, een, een klein... Je hebt ook van die, van die smeerkaarsjes. Die kan je er ook op doen. Dus is heerlijk. Of uh, filet Amerika. Nou, breng ja, me kijk, kijk, kijk, kijk, breng kijk. Breek me kijk, de bek niet open, hè. Ja, dat, dat heb jij ontdekt, hè? Ja, dat heb ik ontdekt. Hè. Morgen, 2 juli, is het Wereld-Uvo-dag. Ja, en op deze dag in 1947... zou een ufo zijn neergestort... in de Amerikaanse staat Roswell. En volgens Ameri sommige Amerikanen... ging het om een vliegende schotel... met buiten Aardse wezens aan boord. Ik kijk even achterom of er nog een, in ieder geval een, een binnenlandse wezen binnenkomt. Want we zitten eigenlijk nog even iemand te wachten. Maar maakt niet uit, ik ga vrolijk door. Maandag 3 juli is het internationale Plastic zakjesvrije dag. Het is een belangrijke dag om mensen bewust te maken van de negatieve impact van plastic wegwerpzakjes. Op, op de, voor het milieu en van de planeet. En Anders doen we eerst even een plaatje. We doen even ja. een plaatje, ja. Je had het over die ufo's, hè? Ik ja. denk, nou, daar past ja. deze wel bij, hè? Dat okay. moet je even luisteren.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 I badly need a friend Or it's the end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 Nou, Benno, je gaf aan uh, dat we op iemand uh, zaten te wachten. Ja. Nou, hij is binnen, hoor, Ach, in ja. het uh, Ros En dat staat uh, op uh, rondje rem. Ja, ja, ja. We ja, ja, hebben we ja, ja. het over uh, Jan-Willem de Gussinklo. Oh man. oh man. Ja, ja, er komt nog wat achter. Jan-Willem, uh, welkom. Uh, ja, wat is een, uh, we zijn de hele dag eigenlijk... De hele middag zijn we al bezig met uh, de Noordzee. Er uh, zijn wat incidenten geweest. Er is een evenement op het water, maar dat uh, in Katwijk aan Zee. Ja. Uh, Heb uh, uh, oh, er is dus alleen vandaag een kwartijker van in zee. Want ik zit me ineens te bedenken. Rondje rem, uh, dat gaat ook die kant op. Ja, dat klopt. Ja. Uh, rondje rem, uh, we doen dat al sinds uh, 1976. Oké, okay, hoor. En uh, het is ooit bij Mifoon begonnen in Bloemendaal. En uh, de watersportvereniging Zandvoort heeft dat, uh, heeft dat een aantal jaren later overgenomen. En we gaan elk jaar met Katmarens vanuit Zandvoort... Langs Noordwijk, langs Katwijk en dan naar buiten, langs Namremboer en, uh, en weer helemaal terug. Ja, en hoeveel ki of, uh, ja, laten we maar ja, kilometers hebben? Hoeveel ja, kilometers? het hangt een beetje af van de wind. Ja, Oké, okay, ja, uh, ja, In de kortste lijn is het een kilometer of uh, 50, 60. Maar meestal oh. uh, zal het meer dichter tegen de 100 kilometer aan zitten wat je vaart. Nee, god, dat dus is het dubbelste ja, wat. Ja. En hoe komt dat? Omdat je ah, zeilboten, zicht... zeilboten zijn niet zo handig. Ja, <laughs> ja nee, dat is inderdaad zichtzag door de wind. Hè. Ja, je, kan ja, niet, ja. je kan niet recht tegen de wind in en je kan niet recht met de wind mee. Dus nee. je moet toch altijd een beetje laveren. Wat, wat voor wind staat er morgen? In nou, het, is, het is volgende week, zaterdag. Uh, oh ja, week, volgende week, vondag. ja. Dus uh, wat de, als Zandvoort, wat ik heb geleerd, is uh, zeven dagen naar voren kijken op de weer. Dat heeft helemaal geen zin. Oké. Okay. Dus, uh, want mm. nu is de voorspelling nog uh, weinig wind. Maar we gaan het, uh, we gaan het die, die zaterdag zien. Ja, het zal toch uh. wel een beetje waaien. Ja, alvast wel. Al. Ja. Ja, en het leuke is, we, we, we doen het dus al, uh, al heel lang, de Watersportvereniging Zandvoort. Maar um, uh, het mooie is dat het, uh, ja, zeilen kost veel tijd. En we zagen toch de afgelopen paar jaar dat uh, daardoor de, de, de deelnemersaantal een beetje terugliepen. En we hebben vorig jaar met een hele enthousiaste ploeg... hebben we het eigenlijk weer een soort van nieuw leven ingeblazen. Toen hebben we wel gezegd, van, nou, hoe kunnen we nou weer groeien? Ja. En toen hebben we gewoon gekeken, nou, wat gebeurt er nou veel hier uh, voor de kust van Zandvoort? En dat is natuurlijk ook wel uh, het, het kitesurfer. Ja, ja, Dus we hebben toen naast de katamarans... Uh, hebben we ook nu een race voor, uh, voor, voor kitesurfers. En dan de spectaculaire, die foils die zo boven het water vliegen, zeg maar. Die, uh, die doen nu ook mee. En daar uh, dit jaar verwachten we er meer dan 75 daarvan aan de start. Zo. Maar dat... dat uh, wacht even, we gaan varen, maar we gaan nu ook vliegen ineens. Ja, we gaan ook vliegen. <laughs> ja. <laughs> ja. Het is eigenlijk, eigenlijk zou er trots moeten komen. Zo'n is van ja, talenten ja, zijn ja. in de lucht. Worden het eigenlijk. Ja, daar, daar komt het wel op neer. Ja. Ja. En hey, jullie hebben iets nieuws. Hè? Je kan nu digitaal kan je de boten volgen. Ja, ja, ja precies. Nou, we, we eigenlijk uh, een beetje tweeledig. Uh, Zo'n race is een enorme uh, organisatie. Ja. Vooral vanuit een veiligheidshoogpunt. En we zijn ja. heel erg blij dat... Reddingsbrigade Zandvoort, maar ook die uit Bloemendaal... en uit Noordwijk en uit Katwijk elk jaar wil helpen. En ook de KNRM-stations uit Zandvoort, Noordwijk en Katwijk. Uh, maar die zijn allemaal op het water voor, voor die deelnemers. Dus dat is best wel... Nou, dat, is best, dat vraagt natuurlijk best wel wat. Want hoeveel deelnemers uh, gaan jullie ongeveer verwachten? Nou, we verwachten, uh, op dit moment zitten we uh, ruim al over de 100. Dus het zijn uh, zo'n 40 katamarans die dus helemaal die kant op gaan. Ja. En uh, de kites, omdat ze zo'n spectaculair gezicht hebben, hebben die besloten dat we die voor Zandvoort en Bloemendaal langs kunnen gaan. Dus dat kan iedereen zien als ze op de boulevard staan. Oh, gaaf. En dat zijn er nu al meer dan 75. Zo, oké, ja. oké. Okay, okay. En, uh, maar even nog naar dat digitale. Ja. Uh, um, de, de, de boten krijgen een transponder mee. Ja, die krijgen eigenlijk, uh, nou, waar je het beste kunt, we hebben het, we hebben het toch over sport, waar ja. je het beste mee kunt vergelijken, is een soort van hockeypuk. Mm. En uh, dat ding zendt een signaal uit. En daardoor kunnen wij uh, op een site kunnen, wij, uh, kunnen we ze precies zien waar iedereen is. En dat, gaan we, uh, en dat gaan we in een livestream gaan we dat aanbieden. Dus dat, dat, uh, we gaan helemaal commentaar geven. Oh ja? Nou, en ik kan je vertellen, ik zei al heel lang... zeilen is echt de minst te volgen sport die er is. Dus we gaan <laughs> proberen daar duiding aan te geven. Maar dat ja. wordt nog wel een leuke uitdaging. Ja, want je ziet dan... Ik, ik probeer het even te visualiseren voor mezelf. Maar je ziet dus allemaal stipjes met ja. nummers, denk ik. En Precies. die nummers die zijn gekoppeld aan deelnemers. Aan mensen. Aan ja. mensen. En, um, maar goed... Um, dan weet je nog niet exact. Je ziet niet wat er gebeurt. Nee. Als je, bijvoorbeeld, ik noem maar iets raars... een mars breekt, dan uh, moet je dat... Uh, eigenlijk weer van derde horen. Ja. Of zo. Nou, en dat was een beetje... Dat, dat was eigenlijk leg je... Heel makkelijk het dilemma uit waar we ook een beetje mee zaten. Van nou, hoe kunnen we dit nou mooi maken? Want ja. we starten om 12 uur, eerst de katamarans en dan daarna al die, die foilers. Ja, en, uh, en eigenlijk op het moment dat het zicht zijn, ja, dan ben je ook een beetje het zicht kwijt. Letterlijk ja. op de wedstrijd. Nou, wat we hebben, techniek staat voor niks, natuurlijk. Dus we hebben ook een aantal uh, dronepiloten en die gaan oh, boven ja. de wedstrijd falen. Oh, gaaf. Dus we kunnen die, die, die, die stipjes die je eigenlijk over, over het water ziet gaan, die mengen we met uh, wat camera's die we zelf op het strand hebben staan en dus die dronebeelden. Dus we gaan proberen om het echt zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Ja. En waar kunnen de mensen dat, uh, die link, neem ik aan... die ja. uh, staat gewoon op jullie website? Van, nou, uh... We hebben een website, dat is www.rondjerem.nl. Mm -hmm. Dus www.rondjerem.nl. Uh, daarop staat precies waar je alles kunt volgen. Daar staan de, de social kanalen waar je het op kunt zien. En het YouTube kanaal ook waar we, waar we de hele uitzending op gaan doen. Oh, geweldig. Dus we kunnen eindelijk Rondje Rem wow. horen van en dichtbij zien. Dichtbij gaan meemaken. Ja, oh, ja, ja dat ja, is wel ja, het idee. Ja, ja. Nou, en het is sowieso hè, voor iedereen, uh, iedereen die luistert... Die zegt, van harte uitgenodigd om ook naar het strand te komen. Tuurlijk, tuurlijk. We hebben daar uh, we hebben muziek, we hebben lekkere food trucks en hotdog stands en weet ik wat. Dus ook als je niks met het water hebt, maar eigenlijk dat spektakel best leuk vindt om te zien, dan, uh, dan ben je ook van harte uitgenodigd. Goed zo. De uitzending van de belden, Jan-Willem. Hoe laat uh, begint dat? Het begint om uh, 12 uur, is echt de start. Dus ik zou dan zeggen, kom dan even een half uurtje van tevoren, want dan zie je ook iedereen het water in Maar gaan. dan zenden uh, jullie ook al uit, uh, ja, zeg maar. Ja, ja we gaan, de livestream begint om kwart voor 12. Oké. Okay. Ja. Tot. Tot, ja, tot, uh, tot tot finish, ja, ja, tot de winter. Ja, op is. Tot ze weer binnen zijn. Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, maar het zou zomaar tot een uurtje of vier kunnen duren. Ja, je zegt volgende week zondag, maar uh, zaterdag is ook volgende wel... Week zaterdag. Volgende, volgende week zaterdag is de lange race. De lange race. Ja, en uh, zondag zijn er uh, ook nog races. En uh, we zijn er zelfs mee bezig, want uh, ondanks dat het koffiedik kijken is... was de voorspelling nu dat zaterdag een beetje weinig wind zou zijn. En zondag hmm. wel perfect dus we zijn aan het kijken of we bijvoorbeeld dan die foilers toch nog op zondag kunnen laten staan, want hier hebben we wat meer wind nodig. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan het allemaal meemaken, want we gaan dat dus volgend weekend uh, gaan we dat in ieder geval zaterdag erop In één keer jullie strak volgen en uh, dan, uh, nou, we zijn benieuwd wat er allemaal. Heb je een, heb ik nog een, een minuutje? Uh, nee, hoor. We gaan plaat uit. We gaan op uit. <laughs> ah, ja, Dankjewel dank, dank, dank, dank, dank, ja, dank, dank je wel voor je komst. Ja, dank je Heel veel plezier volgende week. Dankjewel. We draaien wind en zeilen. Ja, die heb je nodig hè bij een uh, roetjerem. Hier is het tot zo, net naar het in de splitsing tot het Holland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 Onbetaalbaar aan te brand. Wat moet ik deze laaien, lange zomer? Ik heb geen...